بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على من أرسله الله رحمه للعالمين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بدانك الله جل وعلا وردان في الغنصه und warlich durch het bedanken von seiner gunste alleen maar vermeerderen. Zoals hij zegt in zijn woorden en jullie Heer heeft bepaald als jullie hem bedanken voor zijn gunsten die hij jullie heeft gegeven dan zal hij deze voor jullie vermeerderen dan zal hij deze voor jullie vermeerderen dus bij deze Zoals ook Allah ta'ala zegt, wa amma bin maar wat betreft de gunsten van jouw Heer, vermeld deze. Vandaag zullen we het hebben over een belangrijk onderwerp binnen de islam. Het is een onderwerp waar helaas heel veel onder ons onachtzaam over zijn. Het is uh, het eerste en een van de belangrijkste zaken en levensprincipes die, een, die de moslim moet kennen... Maar helaas, zoals ik al zei, heel veel onachtzaam of zelfs heel veel onwetend over zijn. Het is het verwezenlijken van de ware Ubudiyah. El Ubudiyah, de aanbidding. Deze dient verwezenlijk te worden. Maar de meesten weten niet hoe dat moet. En de meesten weten ook niet... En kennen ook niet de ernst van de zaak wanneer deze niet wordt verwezenlijkt. Wanneer deze niet wordt verwezenlijkt. Allah Ta'ala zegt. Wama nou ljinna wal إِلَّا illa voor Voorwaar? Ik heb de jin en de mens slechts geschapen om mij te aanbidden. Allah Ta'ala zegt: Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim, Dinan en qiyam Ibrahima hanifa. En dan zegt Allah Ta'ala: Kul inna salati wa nusuki, wa machiaiaia, wa mamati, lillahi Rabbil alameen. Zeg, voorwaar, mijn gebeden, en mijn rituelen, en mijn leven, en mijn dood, die zijn allen omwille um, van Allah, de Heer. Der wereldwezens. Ook de profeten, die voorheen werden gestuurd, kwamen allemaal om deze Abudiya, de aanbidding, de mensen aan te leren opdat zij deze zouden verwezenlijken. En lees de Koran er maar op na. Shu'aib, Salih, Lot, Adam, Noach, allemaal kwamen ze naar hun volken en zeiden: Ja, kom. U'budullah, u'budullah, aanbid Allah, kom deze na en verwezenlijk deze met natuurlijk de belangrijke nefje, de nefje, dus de ontkenning waar we het ook over zullen hebben. Maar wat het vreemde is, is dat vele onder ons deze verse kennen. En deze verzen ook hebben gelezen in de Koran, maar de betekenis ervan niet begrijpen. Ze denken dat het slechts een verplichte zaak is die je op een bepaald moment verricht. Ze denken dat de aanbidding, al-ibadah, slechts een tijdsgebonden daad is. Hij denkt de aanbidding wordt alleen verricht in de moskee. Of hij denkt dat de aanbidding alleen wordt verricht in de maand Ramadan. Of hij denkt dat de aanbidding alleen wordt verricht in Mekka tijdens de rituelen van het hajj En zo ordent hij zijn leven. Wat gebeurt er? Hij wordt iemand van de tijden. Hij denkt de aanbidding in de maand Ramadan, ik zet me in. Hij denkt, wanneer de dagen van al Hajj aankomen, dan zet ik me in. Wanneer het vaste aanbreekt, dan zet ik mijn energie en alles om deze te verwezenlijken. Alleen tijd, stip, gebonden. Is dat ook werkelijk de ware betekenis van de aanbidding waarom en waarvoor wij zijn geschapen? Het antwoord is Nee. Het antwoord is stellig nee. Onze verwezenlijking of het verwezenlijken van deze aanbidding is groter en ouza dan wordt gedacht. En wij zullen inshallah de vormen, de, de regelgevingen, de voorwaarden, de voordelen van de aanbidding noemen. En eigenlijk het mooiste en degene die het op de beste wijze onder de geleerden heeft beaamd en verwoord is ongetwijfeld Sheikhul al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Er kwam iemand naar hem toe, een vraagsteller, welke niet bij ons bekend is de naam de naam is onbekend we weten niet wie deze persoon was geweest maar hij ging naar Ibn Taymiyyah ta en hij vroeg precies datgene waar wij net het over hadden wat is de aanbieding wat zijn de gunsten de profijten wat zijn de voorwaarden zijn het alleen bepaalde tijden dat vroeg hij hem in deze woorden ongeveer waarop hij hem heeft geantwoord in dit boek. In dit boek, Al-Aboudiyah, de aanbidding. Hier praat hij over dit onderwerp. Eén vraag die gesteld is aan hem... en de kennis is tot de dag van vandaag aanwezig. En als, als jullie goed hebben opgelet tijdens de voorgaande lessen... hebben we gezegd dat Ibn Tenia heel veel van zulke vragen kreeg. Zijn boeken zijn uiteindelijk, zijn recijl enzovoort... Zijn handwerken zijn hier opgebouwd. Dus schaam jezelf niet om een goede vraag te stellen. Eerlijk oprecht naar Allah toe. Opdat jouw vraag wellicht ooit heel veel profijt voor iemand zal brengen. Dat weet je niet. Deze persoon dacht ook, ik stel een vraag. Maar kijk wat voor geier. En zoals we dat ook op andere Moment hebben aangekaart. En ook zegt de Profeet sallallahu wa sallam, Degene die het naar het goede, heeft de beloning van een ieder die hem daarin volgt, zonder dat zijn beloning minder wordt. En dat is een breed onderwerp. Ga niet. Afhaken, maar de boodschap is duidelijk. Het boek natuurlijk kunnen wij ook nu niet helemaal uh, gedetailleerd uh, behandelen. Maar wat me bij is gebleven is wel uh, zijn eerste antwoord waarop hij heeft geantwoord. En dit gaan wij wel inshallah uh, opnoemen of vertalen. Dus, Ibn Taymiyyah, رَحِمَهُ heeft deze vraag gesteld gekregen. Kan hij ook de betekenis uitleggen van de woorden waarin Allah Ta'ala zegt. En dit is ook wat vorige week is genoemd. De woorden waarin Allah Ta'ala zegt. "Ja, أَيُّهَنَّا سُعْبُدُوا rabbakum. O mensheid, anbid jullie Heer. Anbid jullie Heer. Leg ons ook uit wat dit vers inhoudt. En als we de Koran lezen... ...zullen we zien dat dit het eerste... ...bevel is in de Koran. Wanneer je bladert... ...zul je al-Baqarah tegenkomen... ...en dan zal het eerste bevel... ...zijn... ...juist het bevel... ...o oh, oh, oh, mensen, aanbid jullie heer. Maar wat is deze aanbidding? En is het slechts het gebed? Of is het slechts... ...het alleen vasten, Of is het slechts... ...jezelf Mohammed noemen... ...of Ahmed... En dat is voldoende voor jou. Hij zegt, al-ibadah, de geleerden hebben geprobeerd om een duidelijke betekenis, zowel taalkundig als termkundig, te geven voor de aanbidding, al-ibadah. We vaak horen we van, je moet zoveel mogelijk ibadat verrichten. Maar wat zijn dus deze aanbiddingen? Het komt neer op dat het ma'aggayati dhulli wal mahabbah. Het is iets dat je iemand vereert en dat je zielsveel van hem houdt. Dat is ongeveer taalkundig de betekenis. Of het nakomen van de verplichtingen van Allah en het laten van de verboden zaken. Maar welke met de kop erboven steekt, is toch deze omschrijving die ik net heb gelezen. En die zal eigenlijk door jullie wel ooit eerder gehoord zijn. Door Ibuthemia. Hij heeft er nog een klein beetje wat bij toegevoegd, welke de betekenis nog beter omschrijft. Nog beter omschrijft. Hij zegt: Het is een woordstelsel, een zinstelsel, welke praat over zowel de daden die jij verricht uiterlijk en die te zien zijn en die, en die te waarnemen zijn, zoals het gebed. Zoals het vaste, dat zijn allemaal daden die te zien zijn. Maar ook de innerlijke daden die jij in jouw hart hebt en die je soms ook uitspreekt met jouw tong. Zoals het vertrouwen op Allah, zoals het vrezen voor Allah, enzovoort. Min al-aqwali wal-af'aal. Zowel van de daden die je uitspreekt als ook de daden die jij uitvoert met jouw ledematen dit laat al ons zien dat er verschillende vormen van aanbieding zijn en dat er niet slechts één vorm van is dus er zijn daden aanbiedingen die je verricht met de tong maar ook zowel het hart zowel ook met je lichaam als met de ledematen het omvat dus veel meer Voorbeelden van aanbiedingen die jij verricht met jouw ledematen is natuurlijk al-hajj. Dit verricht jij met jouw lichaam. Als ook met het uitgeven en spenderen van jouw geld. Dus dit behoort ook tot de ibadat al maliyah Dus verschillende vormen, categorieën van aanbiedingen... Zijn terug te vinden. Sommigen verricht je met jou. Met, met jouw rijkdom. Zoals zaket. Zaket dien je te geven. Wanneer je beschikt over. De. Voorwaarden. Als ook. Het gebed. Die spreek je uit met je tong. Maar die verricht je ook met jou. Ledematen. En je staat ook gashi'in, je staat ook nederig in het gebed. Deze drie vormen zitten allemaal in het gebed. Enzovoorts. Dus als je deze context begrijpt, dan kun je de overige aanbiedingen en daden herkennen. Of het is met het hart, of het is met de tong, of het is met de ledematen, of het is datgene wat je uitgeeft met je rijkdom. Hij zegt. Hij begint voorbeelden te geven. Wat allemaal onder de aanbiedingen behoort. Oftewel. Het verwezenlijke. Van deze. De aanbieding waarom en waarvoor wij zijn geschapen. En waarop onze daden worden afgerekend. Allah Ta'ala zegt. We hebben naar elk volk, een gemeenschap, een boodschap gestuurd. Waarom? En ja, Abdullah, aanbid Allah alleen. Want je tennie hij vermijdt elke vorm van afgoderij. Als salah is een aanbidding, is een enorme grote aanbidding waar veel mensen over onachtzaam zijn. Terwijl de profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt... ma yuhasabu al al sala, ...fa salahat wa aflah. Het eerste waar de persoon over wordt gevraagd, deze aanbidding die jij dagelijks verricht... ...we zullen als allereerst over opafgerekend zijn... Er is een andere hadith, wellicht kom je hem tegen, dat we hem nu ophelderen. Andere hadith die zegt, het eerste waarna wordt gevraagd op de dag des oordeels is, het dimah, bloed. Bloed wat is vergiet. Deze hadith zegt, het allereerste waar gevraagd wordt over, is op de dag des oordeels jouw gebed. En die andere zegt over bloed. We zeggen, deze is de rechter. ...van jou, de rechten van Allah op jou... ...en die andere is de rechten van de mensen op jou. Beide worden... ...als allereerst gevraagd. Eerst de rechten van Allah... ...vervolgens de rechten van de... ...mensen. Als salah het gebed... ...is datgene waar de profeet... ...sallallahu alayhi wa ...zijn laatste dagen... ...voordat hij overleed... ...de mensen opwees. Waarin hij zei... Al Assalam, al het Het gebed, het gebed en datgene wat jullie in jullie rechterhand bezitten, oftewel slaven, dienaren, enzovoort. En zo zijn er verschillende profijten en richtlijnen als het gaat om het gebed. Ook zegt hij, zeg een zakat is het geven van een specifieke percentage van jouw rijkdom. En deze rijkdom die kan variëren. Dat staat allemaal in boeken van over een zakat uitgelegd. Maar zakat wordt gegeven om wat? Om jezelf te reinigen. Zoals ook de woorden waarin Allah subhanahu wa ta'ala zegt. Goed min amwalihim sadaqatan. En neemt van hun aalmoezen. Een zakaat. Opdat op jij hun mee reinigt. Dus deze vorm van reinigen gebeurt met een zakaat. Een hele mooie aanbidding. En deze zakat hebben we net genoemd. Hij behoort tot welke categorie? Maliyah. Je geeft hem uit met jou. Veel rijkdom. En zo zijn er ook verschillende richtlijnen als het gaat om de zakat. Maar het behoort tot een van de aanbiedingen die aanwezig is. Tot de a'mal al We zeiden net: al ibada is datgene wat wordt gedaan... En gezien, gewaarneemt en ook wat verborgen is. Deze is duidelijk te zien. Of zahira. Wal hajj. En ook al hajj behoort tot de aanbiddingen. We zien dat deze drie allemaal behoort tot de arkanul iman. Toch? Arkanul islam. Wat zijn de vijf pilaren? Arkanul islam. Wat zijn de vijf arkanul islam? Wie kent ze voor me opnemen? Arkanul Islam. Al deze vormen van arkanul Islam zijn wahira. Behalve de eerste, de shahada. Vervolgens zegt hij wat al Hadith. En het spreken met de juiste woorden. En het eerlijk zijn in woorden is ook, behoort ook tot de aanbidding. Dus dit is een weerlegging op degenen die denken dat je onnozel en gekwakkel en slechterij kunt spreken wanneer je maar wilt. Want je wordt ervoor afgerekend. Wanneer het slechte is, word je ervoor afgerekend en wanneer het goed is, heb je een beloning. Wanneer je het goede spreekt, dan heb je een beloning, een aanbieding. Wanneer je dit weet, dan ga je letten op je tong. Soms wanneer je een specificatie krijgt telefoonspecificatie van jouw abonnement. Staat er, je hebt honderd nog wat minuten gesproken. Toch? En dan al de hele lijst met wie je hebt gesproken. Behoort dit tot Sidq al Hadid? Of behoort dit niet tot Sidq al Hadid? Was het een aanbieding? behoorde tot het gebieden van het goede en het verbieden van het slechte iemand uitnodigen tot het ware monotheïsme, verbieden van afgoderij, alle vormen van innovaties verbieden van munker, verbieden van zondes of het uitnodigen naar het slechte sitkul hadith en natuurlijk voor elke van deze kunnen we heel uitgebreid gaan, overgaan maar het is een glimp op de zaak omdat heel veel mensen onachtzaam zijn over deze dingen... terwijl het eigenlijk een vorm van aanbidding is. Maar niet doorhebbende dat dit een vorm van aanbidding is. Allah Ta'ala zegt... Vreest Allah en spreekt met goede woorden. Wat zijn de profijten, de gunsten... Yuslih lakum ama lakum. Hij zal de daden voor jullie vergemakkelijken. De overige daden zullen voor jullie vergemakkelijkt worden. En hij zal jullie zondes vergeven. Door het spreken van Sidq al Hadid en de juiste woorden gebruiken, zal Allah deze gunst aan jou geven. En daarom zei Mu'ad radiyallahu anhu, een keer tegen de profeet... Ja, Rasulallah, Allah, o boodschapper van Allah. Toen hij tegen hem zei, Kuffe alayka hada. Houd deze in bedwang. En hij wees en pakte bij zijn tong. Waarop hij zei, nahnu bima Behe, Zullen wij worden afgerekend op hetgene wat wij zullen praten en spreken? Waarop de profeet sallallahu alayhi wasallam tegen hem zei. O Maad, Zal het niet zo zijn dat de meeste mensen in het hel worden gegooid. Door hun slechte spreken. Dus of door hun tongen. En ook door hun geslachtsgedeeltes. Dat ze daar haram mee hebben verdiend en dergelijke. Dus dit is een duidelijke voorbeeld dat dit behoort tot de aanbidding dus nodig uit tot het goede wanneer je in een gezelschap zit probeer het goede te spreken probeer uit te nodigen naar hetgene waar Allah van houdt probeer hetgene te verbieden waar Allah niet van houdt probeer hetgene te gebieden waar de harten tot rusten zullen komen, tot het dikker tot is de gevaar, tot de smeekbeden tot de verschillende vormen van aanbiedingen herinner ze aan het gebed dat kan je allemaal doen met jou toen dit is een aanbieding. Een aanbieding welke heel gemakkelijk subhanallah te behalen is met de tong. Als je deze overpeinst En in de boeken van el adkar en ook el smeekbedes. En ook verschillende vormen van het gedenken. Dan zul je versteld staan wat voor grote beloningen zich bevinden in de daden aanbidding die jij verricht. Al-ibade met jouw tong. Zelfs dat een van de metgezellen kwam en hij zei waarlijk, ik heb vandaag honderd slaven bevrijd. En dit behoort tot een van de grotere beloningen. Slaven bevrijden binnen de islam. Waarop hij zei, waarlijk het gedenken van Allah zo en zo is beter dan dat jij honderd slaven hebt bevrijd. In ieder geval, de vadael van het dikker, en de vadael van het istigvaar en vergiffenis. Allemaal wat plaatsen met de tong. En natuurlijk hebben we het nog niet eens over de van Quran, koran Het lezen van de Kor'an. Laa alif harf wa lam harf wa mim harf. Laa alif lam, mim harf wa Alif een harf, lam een harf, mim een harf. Voor elke letter die je uitspreekt, is tien hasana Ashru passen. 10 Met de tong. De al hadith, het spreken van de waarheid, het spreken met de tong, waar Allah van houdt, behoort tot de aanbieding. Kijk hoe deze korte woorden die van Hem maar zo groot en belangrijk zijn. Dat hij zegt. Dit behoort tot een aanbidding. Hij zegt. wa'adaul amane amana En al amana Is wanneer jou iets wordt toevertrouwd. Dat je deze ook nakomt. Een van de. Kenmerken van de hypocrieten. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, deze heeft genoemd. Is dat degene die niet de amane voor zich kan houden... wanneer hij iets toevertrouwd krijgt... dat hij deze schendt. Dit behoort tot een van de tekenen van een monavig, hypocriet. Dus degene die deze daad uitvoert... die behoort tot degene die zich vrij heeft gepleit... vrij heeft gewaard van de hypocrieten. Dus het is een aanbieding. En zo zijn de verschillende hadith en verzen die ons leren dat het heel belangrijk is wanneer jou iets wordt toevertrouwd, dat je ook deze nakomt. Allah ta'ala zegt: Inna aradna al-amanata, ala-samawat wa -al al-ard, fa abeen ayyamilnha wa ashfaqun minha. Ja, ni da amana, de last, de raar. Die hebben wij toevertrouwd aan de hemelen en de aarde en de bergen. Dan zei ik geen Jibel. Deze was bang om deze op zich te nemen. Dus de mens heeft deze op zich genomen. De mens van vandaag, die heeft deze op zich genomen. Hij denkt, ik zal deze amena dragen... De amana die jij moet dragen is enorm. Het is niet zomaar iets, je wordt erover gevraagd. Met andere woorden, dit laat ons zien dat het een aanbieding is en dat deze dient nagekomen te worden opdat jij met de beloning zal zegenvieren en niet een teken van hypocriet zal hebben. <tus> Wabirul walideen is ook een vorm van aanbieding. Je ziet dat het verschillende vormen zijn. Het gebed, zakat, hajj, emanen, spreken met de juiste tong. En nu, gehoorzaamheid jegens de ouders. Een van de eerste rechten waar wij over worden gevraagd en in de Koran veelvuldig veel, worden genoemd, is de rechten van de ouders. En die komt na de rechten van Allah. Heel vaak op verschillende plekken in de Koran. Allah Ta'ala zegt. En jouw Heer heeft bepaald dat jullie niemand naast hem en niets zullen aanbidden behalve hem. En wees goed voor jullie ouders. In een ander vers zegt hij: wa la Wa qul En zegt niet eens, ouf, tegen een van hen. Ook zegt de Profeet sallallahu alayhi wa sallam, een hadith die wordt overgeleverd door Tirmidhi en Abu Dawud en anderen, dat hij een keer op zijn minbar zat. De Profeet sallallahu alayhi wa stond op zijn minbar. En hij zei: Ameen, Ameen, Ameen. Drie keer zei hij: Ameen. En deze hadith horen jullie waarschijnlijk vaak. In de vrijdagpreken van de Ramadan. Maar een van de zaken waarin de Profeet alayhi wa sallam, zei: Amin, zal vertalen. Hij zei: Waarlijk, Jibril kwam naar mij toe. En hij zei: O wee, o wee. Voor degene die zijn ouders in de oude leeftijd hebben bereikt. En het wordt niet voor hem vergeven. Oftewel, hij is niet gehoorzaam tegen zijn ouders. O wee. Zoveel kansen had hij. Zijn ouders zijn zelfs oud geworden. Maar Allah subhanahu wa ta'ala heeft deze persoon niet vergeven. Oftewel, hij was ongehoorzaam. En zo zijn er verschillende ayat, verschillende ahadith. Die uitleggen wat het gevaar is. Van het niet gehoorzamen van de ouders. En hun rechten zijn heel groot. Zoals we zeiden. Hun recht komt na. Het recht van Allah subhanahu wa ta'ala. En dit laat zeker zien dat hun recht enorm belangrijk is om na te komen. En ook... Dat het een vorm van aanbieding is. Abdullah ibn Abbas. Dat dus ga ik geloven naar de anderen. Anders gaat het heel erg uitlopen. Maar zoals ik al zei. Bij elke van deze kunnen we heel lang over praten. Abdullah ibn Abbas. Er kwam iemand naar hem toe. En hij zei. Ik heb zoveel en zoveel. Of ik heb iemand vermoord. Of ik heb zoveel en zoveel vermoord. Dus is er een toba voor mij? Hoe kan ik mijn zondes kwijt en wegschelden? Hij zei tegen hem. Leven jouw ouders nog? Hij zei ja, mijn moeder leeft nog. Hij zei ga naar haar en wees goed voor haar. En wees haar gehoorzaam. Want waarlijk, ik ken geen daad die beter is en dichter bij Allah brengt. Dan het gehoorzaam zijn tegenover de ouders. Abdullah ibn Abbas. En ook zegt de Profeet Sallallahu Alaihi Wasallam: Waarlijk, de een van jullie zal niet het paradijs bereiken wanneer hij ongehoorzaam is tegenover zijn ouders. En wat we tegenwoordig zien, billah. Wat we tegenwoordig zien in onze gemeenschap: Ouders worden net als vuil behandeld. En vuil is een goed woord keer op handen, ik was in een apotheek. En ja, nee, daar komen vaak zieke mensen. Dus er was zo'n vrouw, ze was denk ik rond 55, 60, met haar dochter. Dochter onbedekt enzovoort. En ik zat in de rij te wachten. En ik bekeek even de situatie, hoe zij omging met die moeder. Dus ze zei van: Ik heb die en die recepten nodig. Of medicijnen. En toen keek ze weer naar haar moeder. Om zogenaamd goed over te komen bij die receptionisten. Kijk, had schreeuwen op haar van die weet ook niks. Je bent achterlijk. Je bent zeg maar dom. Je weet niet wat je aan het doen bent. La hawa la wa la Deze persoon heeft de islam niet goed gekend. Als hij deze wel heeft gekend, dan zou hij weten dat de rechten van haar enorm groot zijn. Enorm groot zijn. En niet alleen dat, maar wij in het ila Allah. Als wij hiermee dichter bij Allah kunnen komen en we komen er dichterbij door hun gehoorzaam te zijn, dan betekent dat dat een geweldige aanbidding is. En zo zijn er veel gunsten en veel voorschriften als het gaat om de gehoorzaamheid tegenover de ouders. En ook het onderhouden van de levensverwanten, familiebanden. Dit behoort tot de aanbiedingen. Waarin de profeet sallallahu alayhi wa sallam, zegt, waarlijk. Als iemand wil dat hem baraka, of dat hij levensvoorzieningen, of dat hij meer leeft in het wereldse. Laat hem dan de familie, familiebanden Onderhouden. En in andere wijze dat zelfs de kader zijn levens, leeftijd verruimd wordt meer. Hier zijn verschillende uitleggen over. Maar in ieder geval laat ons zien dat het een aanbieding is. En als het gaat om de familieverbanden en onderhouden. Dan zegt Allah subhanahu wa ta'ala. En jullie verbreken jullie familiebanden. Allah subhanahu wa zegt over degene die hun familiebanden. Ulaaikaladdina la'ana humullah. Wa'asammahum. Wa'ama'absaarhum. Degene die opzettelijk de familiebanden verbreken. Voorwaar, dat zijn degene die Allah heeft vervloekt. Die Allah heeft vervloekt. En ook in een hadith die wordt opgelegd in Bukhari dat Allah subhanahu wa ta'ala de familieband heeft geschapen vanuit de baarmoeder rahim en hij zei waarlijk, ik zal de banden onderhouden met wie met degene die jou onderhoudt oftewel die banden met de familiebanden onderhoudt Allah zal met hem of haar de banden onderhouden en degene die jou afstoot en die banden verbreekt ik zal de banden verbreken met hem Heel normaal geworden binnen ons gemeenschap. Binnen de kortste keer praat hij niet tegen zijn broer, binnen de kortste keer praat hij niet met zijn zus, binnen de kortste keer praat hij niet met zijn tante. En natuurlijk, je hebt een stamlijn wie verplicht is en wie niet verplicht is. Een neef of een nicht of een verre neef, verre nicht valt niet hieronder. Als jij die banden kan onderhouden, verwijder je wel ja. Het is aanbevolen, maar je bent niet verplicht om die banden te onderhouden dus dat is, zelfs heel veel mensen weten niet eens wat het betekent, de banden onderhouden wie zijn ze verplicht na te komen en wie zijn ze niet verplicht, hij zit een hele dag insteken in een neef een tante bezoekt hij nooit een tante belt hij nooit hij vraagt nooit om zijn tante hij geeft er niet eens de salam maar met een neef of zeg ik onderhoud wel de familie, maar met wie? met mijn neef leuk, aardig maar deze heeft prioriteit. En inshallah, als Allah subhanahu wa ta'ala vergemakkelijk... zullen we binnenkort een voice memo hierover... Uh, omdat ik heb gezien dat er weinig hier aan wordt besteed... en de mensen niet de regelgevingen kent binnen de islam... leek het me inshallah handig om hier wat meer over te vertellen. Dus dit is ook een vorm van aanbieding. Wanneer je tante belt, wanneer je oom belt... heb je alhamdulillah een aanbieding verricht. Het verwezenlijken van... Het vers waarin we zeiden, Ya yo naas, rabbakum. En bid jullie heer, dit behoort ook tot deze aanbiedingen. Hij zegt ook, Wal wafa'u bil ahud. dat niet het nakomen van de afspraken. Allah Ta'ala zegt, Wau'ufu bil ahud, in de ahud keene mis'oela. En komt jullie beloftes na, want waarlijk, de beloftes, zij worden gevraagd hierover. Wanneer je met iemand afspreekt, ik kom om 8 uur, kom dan alsjeblieft om 8 uur. Wanneer je iemand belt dat je volgende dag hem zal opzoeken, zoek hem dan ook op. Dit behoort helaas, wat we vaak horen, dit behoort tot de regels die zogenaamd hier in details worden gevolgd. Hij stipt. Bij hun moet je stipt aanwezig zijn, zelfs eerder kom je. Waarom? 8 uur is 8 uur. Tij, waarom kan dit niet bij ons zijn? De islam draagt ons op om onze afspraken na te komen. Waarom kunnen wij deze niet navolgen? Het is zelfs een aanbieding. Het is zelfs een vorm van aanbieding. Het nakomen van de afspraken. Maar nee, geen probleem. Moslim, laat hem wachten. In regen, geen probleem. Waar was je? Ik was bezig. Terwijl... Wanneer het iemand is die niet gelooft in deze zaken, die niet deze erkent, met hem de beste regels, stipt, op tijd, afspraken en dan zeggen: ik, ik ben een man van afspraken. Dat je bent met moslims, ben je geen man van afspraken? Ben je niet iemand diegene die wordt gevraagd over die aard en de, hetgene wat jullie hebben gesloten aan verplichtingen en, en afspraken die je niet na te komen? Of. Regels maak je op, stel je op. We gaan samen een bedrijf starten en runnen. Dit zijn de regels. Opgeschreven, getuigen. Na twee dagen. Dit was niet de afspraak. Ja, maar, ja, maar. Dit gebeurt heel vaak. En jullie weten waar ik over praat. Terwijl het een aanbieding is. Terwijl hij erover wordt gevraagd. En zo als je deze overpijnt, deze aanbiedingen. Stel dat de mensen van buitenaf, mensen die niet hierin geloven, niet moslims. Ons zouden zien dat we deze allemaal nakomen. Deze vorm van aanbidding. Heel veel zullen de islam omarmen. Of minimaal heel veel zullen vragen naar de islam. Maar doordat zij het slechte voorbeeld van velen inzien of zien. Dan denken ze, wat moet ik daarmee? wanneer wij het voorbeeld zouden geven in alle opzichten. Allah Taala zegt: "Ja jullie die geloven, treden in de islam volledig in." O jullie die geloven, treden de islam volledig Volledig in alle aspecten. Allah Taala zegt: "Vandaag heb ik jullie en genade de islam daar vandaag heb ik mijn gust aan jullie getoond en heb ik jullie religie als islam gekozen en vervolmaakt. Is vervolmaakt. Is perfect. Omdat um, het geopenbaard is. Jibril alayhi salam is met de openbaring gekomen. Allah Ta'ala heeft het zo gewild. Allah Ta'ala heeft deze. Jani. Shari'a voor ons. Gemaakt. Hij zegt ook. Rahim Allah Ta'ala. En het gebieden <middels> van het goede. En het verbieden van het slechte. Dit behoort tot de aanbiedingen. Allah Ta'ala zegt en noemt ons ook een van de beste der gemeenschappen. Waarom? Kuntum nas? Jullie zijn de beste natie die tot de mensen zijn gekomen. De beste gemeenschap die tot de mensen zijn gekomen. De beste onder de ummet. De umma van de profeet Mohammed is de beste der ummet. Beste der naties. Waarom? bil ma'roof wa Daarom omdat jullie het, gebed, het goede gebieden en het slechte verbieden. Als we hier aan zouden handelen, en de mensen om ons heen, maar niet juist opsteken. Niet juist opsteken, het slechte juist opsteken. Je ziet iets gebeuren. Je gooit er nog steeds, je gooit er nog, ja, in die vuur. Olie op het vuur gooien, juist zussen. En dat jij het bijeen en bij elkaar brengt, is beter. En dat je hun bij elkaar opzust. Dus het gebied van het goede is enorm, is groot. Al datgene wat de sharia heeft voorgeschreven, behoort tot de ma'roof. Al datgene wat de sharia heeft verboden, behoort tot de munkar. En iemand vraagt, oké, okay, wat betekent el ma'roof? Wat betekent al munkar? Al hetgene wat, wat het goede is in de islam behoort in de sharia is al ma'roof. En al hetgene wat de sharia heeft verboden behoort door de munkar. De profeet alayhi wa sallam, zegt, en dit laat ook ons zien dat dit een aanbieding is. Men Degene die het slechte van jullie ziet, laten hem dit verbieden. Laten hem dit negeren. Laten hem dit verwijderen. Met zijn hand. Indien hij niet in staat is, dan met zijn tong. Indien hij niet in staat is, dan met zijn hart dat hij dit verwerpt. En dit is de zwakste vorm van een immen. Hij zegt ook, rahimahallahu ta'ala, en het goed zijn met jouw buur, of met jouw buren, en het goed zijn voor de wees, goed zijn voor de buren. De buren hebben enorm grote recht binnen de islam. En soms kan het zijn dat hij meer rechten heeft. Soms kan het zijn dat hij een familielid is van jou. Dus zil al arhan. Soms kan het ook zijn dat hij naast jouw familielid is, ook een buur is. Buurman. Dan heeft hij nog grotere en meer rechten. Dus hoe meer hij verbonden is met jou, hoe meer hij rechten heeft. En de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, ook in de Koran. Wal jaridil kurba, wal junub. En Allah Ta'ala verbiedt, bidt Allah alleen. En kent geen deelgenoten aan hem toe. En zorgt goed voor de ouders. En wees gehoorzaam tegenover de ouders. En vervolgens zegt hij, en ook goed tegenover jouw buur en jouw buren. Dit is een gebod van Allah Ta'ala. Dat je goed moet zijn voor jouw buren. Er wordt overgeleverd door Abdullah ibn Amr. Dat het... ...dag van el-eed was. Het offeren. En toen werd geofferd... ...kwam hij binnen... ...nadat vlees en alles werd voorbereid... ...zei hij tegen hen... ...tegen zijn kinderen... ...en zei vrouw... ...hebben jullie aan onze buurman de Jehoedi ...de Jood al gegeven... Hebben jullie al een stuk aan hem gegeven? En hetgene wat veel zich verspreidt... ...is een verhaal die niet authentiek is van de profeet. Daar wil ik nog even iets over zeggen. Dat er een man was die continu vuil zette bij de deur van de profeet. Iedereen heeft het waarschijnlijk wel gehoord gezien. Ja, niet het verhaal het gezien, het gehoord... Het verhaal is niet authentiek. Het verhaal dat dit heeft plaatsgevonden is niet authentiek. Wordt niet toegeschreven van de profeet. Maar hetgene wel bekend is van het kind. Het kind die een buurjongen of een buur, jongen van een buurman was. En hij zei tegen hem: toen hij hoorde dat hij op zijn sterfbed lag, zei, zei hij tegen hem: zeg la ilaha illallah. Toen hij dat uitsprak, zei hij: Alhamdulillah illallah. Najahu min Alle lof is aan Allah, degene die hem heeft gered uit het vuur. Wat laat dit ons zien? Dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam naar de buren ging. Dat hij zich bekommerde om hen. Dat de metgezellen ook dit deden. Dat de Profeet sallallahu alayhi wa sallam zegt in een hadith: Walek, Jibril kwam naar mij toe en hij zei mij zo vaak dat ik goed moet zijn tegenover mijn buur. Totdat ik dacht, omdat hij zo vaak naar mij kwam om dit mij te gebieden, dacht ik dat hij van mij zal erven. Hij dacht dat de, de, de, buur, de buren zoveel rechten hadden dat hij zal erven. Hoe dan ook, als wij het goede zouden laten zien, vooral aan de niet-moslims, maar niet gegooid... Lessen, je gooit dozen, je gooit deuren, je gooit hamers, je gooit bijlen, je gooit van alles en nog wat. En je misschien, uh, hij kan niet slapen of hij heeft enzovoort. En dan zeg je, uh, ik wil graag met jou uh, praten over de islam. Je hebt geen doorgang, je, je hebt geen mogelijkheid om hem te bereiken. Omdat hij heeft daden van jou gezien, nou denk ik wil niks met jou te maken hebben. Dus we moeten daar waken. We moeten daarop letten. En dit doe je allemaal... Allah. Al deze vormen van aanbiedingen doe je omwille van Allah. En zo zal je dit proeven. Zo zal je dit ook makkelijker kunnen doen. Maar niet uit een bepaalde gewoonte. Want als je bepaalde gewoonte doet... dan zal je dit niet lang kunnen volhouden. En plus heb je ook nog geen beloning... als je dit niet doet omwille van Allah... Hij zegt ook: "Wal yatim, wal yatim wees. Het goed zijn voor een wees. En een wees is datgene wat de geleerden zeggen dat hij geen vader kende, oftewel geen vader heeft. Een wees. We zullen één hadith noemen. Er zijn verschillende ayat, verschillende hadith. Maar de Profeet ﷺ zei: "Ana wa kathil al yatim en hij wees met deze twee. Voorwaar, degene die zorgt voor een Yetim, een weeskind, zij twee zullen in het Jannah zijn. Zo dichtbij. En hij zal bij mij dichtbij zijn. Degene die zorgt voor een Yetim. En de profeet, sallallahu wa sallam, was ook een team, zoals jullie, allemaal dat weten. We maken nog even deze uh, vormen af. Wabn Sabil is de reiziger. Wanneer de reiziger komt en hij heeft proviant nodig. Hij heeft bijvoorbeeld uh, plek nodig om te slapen. Is niet... Onder de adaab, dat je zegt: Kijk maar op Booking.com. Iedereen kan kijken op Booking. Maar jij wil de aanbieding. Jij wil de aanbieding ver, verwezenlijken. Imam Ahmed, Allah ta'ala, die van heel ver kwam. Die van heel ver kwam. Hoe zou het zijn dat deze mensen niet werden ontvangen? Hoe zou het zijn dat degene die naar Imam Ahmed ging vanuit Spanje of Afrika, zoals het bekende kissa, het bekende verhaal, dat een man uit Spanje kwam. En dat was heel ver. Hij rees, hij rees, hij rees. Hij kwam uiteindelijk naar Imam Ahmed. Maar Imam Ahmed was toen in tijd van dat hij niet mocht praten. Hij mocht geen les geven. Hij mocht geen les geven. Dus toen hij de moskee binnenkwam, zag hij de verschillen. Yani zijn tolaap en zijn studenten zag hij allemaal zitten. Maar hij zag Imam Ahmed niet. Dus hij vroeg, zei, waar is Imam Ahmed? Toen zei ze, weet je dat niet? Het is voor hem nu niet toegestaan om te praten. Oftewel, hij heeft het bevel gekregen van de regeringsleider dat hij niet mocht praten. Dus wat deed deze persoon? Hij ging naar zijn deur, ging hij aankloppen. Toen zei Imam Ahmed, wie is daar? Zei hij van, ik heb een vraag. Toen stelde hij hem een vraag... En toen zei hij tegen hem, van waarom ben je gekomen? Hij zei, ik ben gekomen van heel ver. Toen zei hij mag hem tegen hem, min Afrika, kom je uit Afrika? Zei hij, nee, nog verder dan dat. Toen zei hij tegen hem, ik kom uit Spanje. Ik kom om de hadith die jij hebt, van jou te nemen en bij jou te leren. Hij zei, ik mag niet praten, het is voor mij verboden nu. En hij zag dat deze persoon heel erg zijn... Moed hoog was. Hij zegt, ik kom van zoveel zo ver. Kunnen we niet iets regelen. Waarop je Ahmed tegen hem zei. Jij komt dagelijks bij mij. Je voordoen alsof je een bedelaar bent. Dat de mensen niet gaan merken. Een bedelaar, hij komt in die vieze kleding. Kleding waarvan je denkt. Oh, dit is een bedelaar. Misschien hij is zielig. Maar hij wil de hadith. Hij wil de kennis. Elke keer komt hij aankloppen. En dan zegt hij maam Ahmed. Wie? Dan zegt hij, een bedelaar. Heb je wat heb je wat eten? Heb je wat groeps? Heb je wat brood? Waarop hij zei tegen hem, mogen Allah je het beste geven enzovoort. En elke keer kwam hij en gaf en een hadith. Stel je voor dat deze persoon, en hij is Wabnu Sabil, hij is iemand die overnacht enzo, niet die kans en de gelegenheid kreeg. Hoe zit het met degene die hem heeft opgevangen? enorm grote beloning. En niet alleen dit, het zijn verschillende ayat en verschillende versen in de Koran, Wabnu Sabil, ook in Surah an nisa ...die ons laten zien dat dit een vorm van aanbidding is. Ik had eerlijk gezegd gedacht dat dit veel korter zou duren. Uh, we zijn bij de helft. Het was de bedoeling dat we nog uit het boek en hier en hier... ...maar uh, inshallah vraag Allah subhanahu wa ta'ala dat dit allemaal van nut was. Volgende week, volgende week maken we nog twee à drie uh, voorbeelden hiervan af... En dan gaan we, ik hoop dat jullie allemaal kunnen voorbereiden. Oftewel, een beetje inleiding kunnen lezen. Want de auteur gaat verder met het vermelden van verschillende vormen van aanbiedingen. Wat wij nu hebben opgenoemd, zijn allemaal in de categorieën te verdelen. Welke we net hadden opgenoemd. Volgende week zullen we inshallah nog de voorwaarden van de ibadah opnoemen. En ook de arkaan, de pilaren. Oftewel, wanneer kan een aanbieding aanbieding worden genoemd. En wanneer wordt deze geaccepteerd, en wanneer wordt deze niet geaccepteerd. Mocht er vragen zijn over, uh, over de les van vandaag, of iets wat onduidelijk is over de aanbidding, of de ibadde, of, dan kunnen die inshallah worden gesteld, en anders uh, ja, die kunnen we het ook afstellen. Doet, bijvoorbeeld uh, onderhouden van de familiebanden, moet je dan actief de intent hebben dat je dat doet om van Allah? Ja, de algemeen is dat bij elke daad die je verricht dat het om van Allah is. Ja, yani, een daad wordt niet geaccepteerd als deze niet is volgens de intentie, de juiste intentie waarin Allah subhanahu wa taala zegt: "wa-ma umiru illa li-Abdullahi mukhrisin". Ja, yani, en zij werden slecht bevolen om Allah uh, te aanbidden, uh, zuiver aanbiddend Hem. Ook dat de profeet sallallahu alaihi wa sallam... ...innam al a'mal bin Alle daden worden volgens de intentie beoordeeld. En deze tajdidun ni'at... ...het uh, steeds vernieuwen van de intentie... ...hoeft niet per se. Maar als het gewoon algemeen... ...bij jou vaststaat dat je een daad willen van Allah ja. doet... ...dan is dit niet voldoende. Zie is bijvoorbeeld... ...je moeder zegt... ...kan je me een glas water geven? Oei, van Allah. Kan je misschien... Nee, het is... niet yani, algemeen dat je dit doet... Zonder dat je denkt, elke keer moet ik steeds meer intentie vernemen. Uh, dus algemene intentie is voldoende. Oh, wallahu sallallahu wa 吃了吃了 oh,